Welkom terug in het tweede uur van Casaluna. De grootste en meest vooraanstaande kunst- en antiekbeurs... is nog een paar dagen aan de gang in Maastricht, de TEFAF. Afgelopen uur heb ik het er uitgebreid over gehad met anticair Loek van Aalst. En hij kon uh, zeer meeslepend vertellen over de 17 e Eeuwse Hollandse antieke meubelen... waar hij helemaal in gespecialiseerd is... en een naslagwerk van meer dan 500 pagina's over heeft gemaakt de afgelopen 12 jaar... Nou, ik hoop dat het u wat inspiratie heeft gegeven, want nu wil ik graag van u mooie verhalen horen over meubels. Volgens mij heeft iedereen wel een, een bijzonder meubeltje thuis staan waar een verhaal aan vast zit. Een bidstoeltje van een oude tante misschien, een erfstuk waar u heel erg trots op bent. Uh, een kastje dat u op een ochtend toevallig bij de vuilnis zag staan en dat u naar binnen heeft gesleept. Dat u dacht, dat moet ik hebben. Prachtig heeft opgeknapt en dat nu staat te pronken bij u in de woonkamer. Bel ons en vertel het. 0800 1121 is het telefoonnummer. Dus 0800 1121. Als u in de gelegenheid bent een foto te nemen van dat meubelstuk... zet hem dan vooral op Facebook. Doe het dan via facebook.com slash ncrv En dan kunt u even bij foto aanklikken dat u een foto wilt uploaden. En dan zien wij die graag op onze Facebookpagina. Mailen kan uiteraard ook kazaluna Ik moet zeggen dat bij mij thuis een aardige bonte verzameling van de meubels is. Er zit ook totaal geen lijn in... Maar wel veel dingen staan er waar een verhaaltje aan vast zit. En dat maakt het dan voor mij gewoon een lekkere omgeving om, uh, om in te wonen. Ik heb trouwens op Facebook ook twee meubeltjes gezet uit uh, mijn huis. De een is een oude scheepskist. Die heb ik jaren geleden gekregen van mijn beste vriendin. Ze had hem op een uh, Belgische rommelmarkt op een zondagochtend gekocht. Het ding zag er echt niet uit. Het was echt helemaal vergaan, kaal, afgeracht. Dus ze heeft hem helemaal geschuurd, gebeitst. Netjes gemaakt, alle scherpe kantjes eraf gehaald. Aan de binnenkant prachtig bekleed. En nu zit hij tot aan de nok toe vol met spelletjes. Voor een scheepskist helemaal vol met spellen. Ik denk dat er wel 40, 50 spelletjes in zitten. En die andere is een uh, dressoir wat ik jaren geleden heb gekocht. Een beetje kitscherig ding is het. Echt zo'n boudoirachtig uh, dressoir. Waren we maanden naar op zoek. En we hadden eigenlijk geen idee wat we in huis wilden hebben. Maar uiteindelijk dat we dachten, nou gaat hem niet worden. Liepen we naar buiten, zagen we bij de uitgang... Dit dressoir staan. Hij is zilver met zwart en heeft echt van die nou ja, boudoirachtige poten eraan zitten. Er zat een enorme kras aan de bovenkant. Een van de zwarte deurtjes hing een beetje scheef. Maar ja, we waren verkocht. Dus met een uh... flinke korting, gelukkig, hebben we dat ding kunnen kopen. Loodzwaar was die, dus we lieten hem thuis bezorgen. En daar waren die werklui ook erg blij mee. Dus dat ding het huis in moesten sjouwen. Maar elke keer als ik hem zie, dan kan ik er nog helemaal vrolijk van worden. Nou, U heeft vast ook wel zo'n verhaal over een meubel wat bij u in huis staat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gerda, goeienacht. Hallo. Ja, ik heb ook wel een leuk verhaal, maar ik hoorde eigenlijk pas later dat het om meubels ging. Maar dit ging, gaat eigenlijk over een, uh, een schilderij. Mag ah, dat ook? mag ook. Ja, tuurlijk, joh. Oké. Okay. Nou, het was zo dat uh, wij hadden een echte Anton Pieck. Mijn man heeft een tijdje bij de katholieke illustratie gewerkt. En uh, op een gegeven moment ging dat, bedre uh, ging dat ter ziele... Dat is al een, een heel oud uh, blad, is dat, wat uh, wekelijks verscheen. En uh, elk jaar met kerst was er een voorplaats van uh, de katholieke illustratie. En dat was een tekening van Anton Pieck. Ja? Nou, toen ging dat bedrijf te zielen en toen werd alles opgeruimd. En het stond allemaal vuil bij de deur. En toen zag mijn man een Anton Pieck. En die was er wel fan van. Nou, dus die heeft hem meegenomen. Die heeft heel lang bij ons gelegen. Nou, ik vond er niet zoveel aan, maar goed, we hebben hem in laten lijsten en die hing bij ons, hè? En toen woonde u in Epen, dat is vlakbij uh, Hattem, en daar is het Anton Pieck Museum. En toen stond er in de krant een advertentie van uh, zaterdag komt er een uh, expert uh, in het Anton Pieck Museum... en daar kunt u al uw uh, spullen laten taxeren. En toen zei ik tegen mijn man, u bent er nog, hè? Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik zit vol ja. aandacht om nee, te luisteren. Ja, ik denk een beetje snel, omdat het niet over een meubel gaat. Maar nee, dat maakt uh, helemaal toen niet zei ik tegen mijn man, nou weet je wat... Dan gaan we erheen en dan geven we hem, want dat is wel leuk. Want dat is, die hebben allemaal alles van Anton Pieck en dan schenken we hem gewoon. Ja. Dus dan gaan we gewoon, nou, wij komen eraan en we hadden hem gewoon in een plastic zakje gedaan, weet je wel, een plastic tasje. En, uh, wij komen eraan, we stonden in de rij te wachten en uh, heel, het was echt heel druk. Op een gegeven moment waren we ook in de aan de beurt en uh, toen zegt die man, zo, zo, zo, wacht u eventjes. Toen kwam die iemand anders te bijhalen. Dat bleek later de directrice te zijn van ja. Anthropieke en Jim. Die kwam ook en die zei: Jeetje, nou dat heb ik nog nooit gezien. En uh, het bleek namelijk, hij maakte altijd voorstudies Anthropieke. Voor, anthropiek, hè? Ja. En, uh, voor dan zijn dan definitieve werk dan of zo. Wat zeg je? Wat deed hij dat dan voor zijn definitieve, voordat hij definitief iets ging ja. uittekenen? Okay. Ja, maar hij was al zo bekend en elk jaar was dat gewoon. Dus hij maakte gewoon een, een soort schetsachtig, een voorstudie. En die werd dan beoordeeld en dat was altijd goed kennelijk. En dan uh, kwam die plaat erin. Dan ging hij echt aan het werk, mm -hmm. weet je wel? Maar eigenlijk, uh, het was zo, dat, uh, dat zei die man dan ook, die, die, die beoordelaar, die uh, kenner. Hij gooide altijd die andere dingen weg en dan begon hij gewoon het origineel te maken. Snap je? Dus ja, ja. er is nooit iets, zo'n voorstudie is nooit bewaard gebleven. En dat was dit wat u dus wij. had. En die hadden wij. Maar ik had tegen mijn man gezegd, nou die geven we gewoon, hè. Maar toen dat ineens zo interessant werd, dat hij zei, zo, zo. Ik had hem zo tegen de enkels geschopt, zo van, uh, laat mij het mee doen. Weet je wel? Want ik kom uit Rotterdam, jij ook, hè. Dus ja. dat weet je wel een beetje. Nou ja, dus, ik had het overgenomen. En uh, toen zegt die uh, man, ja, uh, nou ik bied u de 5.000 gulden voor. wat was wel gulden, hè. En uh, toen zegt mijn man... Uh, nou, nee hoor, want mijn vrouw is er zo aan gehecht dat uh, Oh, die speelde het prima mee het spel. <laughs> dat doen we niet. En uh, nou ja, een hoop gedoe en weet ik veel wat dan En toen zei ik, nou, neem in elk geval, uh, hier is mijn telefoonnummer. Uh, als u het weekend, bel dan eventjes. Uh, weet je wel, maar ik schaamde, eigenlijk schaamde ik me ook wel een beetje voor die hebberigheid. Weet je, dat ik had gezegd, we geven hem. Ja, het is nou, wel iets raars. Je bent er eigenlijk niet aan gehecht En dan blijkt het geld waard te zijn en dan denk je lekker... Ja, hey, en dan ineens, nou, weet je wel, wilde ja. ik dat geld wel hebben, hè? Nou ja, goed. En uh, Dus wij gingen erover uh, nadenken, thuis, weekend... en de... zouden ze ons maandag bellen. Maar goed, eerst hadden we, wij kwamen we eraan en we hadden die, die Anton Pieck in een plastic tasje, weet je wel. Ja. En uh, dus we gingen weer in de auto. En wij helemaal in de Gloria, hè, want we konden wel wat geld gebruiken toen. Altijd wel, maar toen helemaal. Ja. En ik gooide zo dat plastic zakje achterop, uh, zo op de achterbank van de auto. En toen zei mijn man: hé hé hé! Dus een beetje voorzichtig met ja. dat ding. <laughs> nou ja, toen werden we maandag weer gebeld. En toen kregen we er 7500 euro voor, uh, gulden in plaats van 5. En dat heeft u gedaan? Ja, maar we hadden ook nog allemaal andere voorplaten, dus niet geen voorstudies. Maar ook allemaal dingen die ze nog niet hadden. En we hadden ook uh, uh, dingetjes die in een uh, voor een boek... allemaal schetsen voor een boek. Van uh, ja. iets van uh, ja, Marokko of weet ik van wat. Dat hebben we er allemaal bij gegeven. Hè? Oh, okay. En toen hebben we inderdaad 7.500 uh, euro. En, en plus dat we altijd gratis naar het Anton Pieck Museum mogen. Ach, dat is leuk. <lacht> Dan kunt u uw eigen spullen nog een keer bekijken. Nou, dus leuk, voor hè? iedereen die naar het Anton nee, Anto Pieck Museum gaat in Hattem. Die, kunt dat nu, die kan dat zien. Meer, ik durf er eigenlijk niet zo goed heen, want ik schaam me er wel een beetje voor. Nou ja. Weet je wel, dat je eerst wel geven en dan is er geld in het spel en dan ineens zo nieuwsgierig. Ach, het staat niet meer op uw voorhoofd geschreven hoor, denk ik, als u daar naartoe gaat. Maar goed, dat was dus eigenlijk uh, mijn verhaal. Nou, leuk. Bedankt. Ja, ja. ja oké. Okay. <laughs> Fijne ja. nacht nog. Dag hoor. Dank je. Dag. Kijk, dit ging dan over een schilderij, maar dat maakt niet uit. Iets wat u in huis heeft staan, het liefst natuurlijk een meubel... een oude kist of een kast of een tafel of een stoel... dat u geërfd heeft of uh, die u zelf uh, nou ja, met veel pijn en moeite ergens opgeduikeld heeft. Wat is het verhaal achter het bijzondere meubel wat bij u in huis staat? 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar Cataluna@ncv.nl En als u in de gelegenheid bent, maak dan even een foto ervan... en zet hem op onze Facebookpagina.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 Them too. Sing along. Het is prachtige muziek, maar ik moet even erbij pakken wat, wat het was. Elephants is het van blauw toen. Ja, erg goed. Meubels en uw verhaal erbij, daar hebben we het over vannacht. Omdat dit een TFAF uh, is bezig in Maastricht. Dus de grootste en meest vooraanstaande internationale kunst- en antiekbeurs. Nou, daar kom je echt meubelstukken tegen. En schilderijen en juwelen, dat kunnen de meesten van u niet betalen. Maar het is wel leuk om gewoon eens in uw eigen woonkamer te kijken. Van wat heb ik nou voor bijzondere spullen daar staan waar een mooi verhaal aan vast zit. Hans heeft ook over gebeld. Hans, nacht. Ja, goedenacht hier Hans Schilder. Ik ben ja, benieuwd. Het gaat eigenlijk uh, om, de, om de andere kant van, van die kostbare meubelen. Namelijk. En dat is dat, dat het leven eromheen en de immateriële waarde vaak veel meer uh, van belang is dan, dan wat uh, aan geld waard zijn. Ja. Mijn uh, ouders die hadden een dressoir met van die leeuwenpootjes. En dat kwam van, uh, van mijn grootouders af. Nou, dat waren vermogende mensen. Het was een kostbaar dressoirstuk, uh, antiek en alles erop en eraan. En dat stond gewoon bij ons in de, in de, in de zijkamer. En als kinderen mochten wij daar gewoon mee spelen. We hebben daar lanceerbasis van gemaakt. We hebben die, die geslepen raampjes in de loop van de tijd gemold. Het, het, maar mijn ouders gaven daar niet van, Want die vonden dat het plezier wat wij aan die kast hadden veel belangrijker. Ja. En toen is het met die kast op een hele bijzondere manier gelopen. Uh, een vriend van mij die was een, uh, een boot aan het bouwen. Ja, een beetje op de habbekrad. Zo van twee rompen en wat materiaal ertussen. En daar ging hij een catamarra van maken. En ik ging voor mijn koosschappen naar, uh, naar Curaçao. En toen ik wegging... Toen was hij met die boot bezig en zei van... nou ja, zei die, als hij klaar was, dan voer naar, hij uh, naar Gibraltar. En dan uh, zou hij wel of linksaf gaan naar het kanaal van Suez... of rechtsaf, En dan kwam hij bij mij op bezoek. Ik denk, nou, het zal wel. Het was een boot van, van 7 meter. Eigenlijk helemaal niks heel dat gaat dan hij nog nog überhaupt niet redden. Moment. En toen op een gegeven moment, ik was daar mijn boodschappen aan doen... ik woonde daar op het strand uh, in Curaçao... toen zag ik twee blauwe drijvers aan de horizon verschijnen. onverschijnen. Ik denk, wat zullen we nou hebben? En toen kwam hij daar gewoon aanzeilen. En recht op de baai af waar ik woonde, wat hij ook niet wist dat het precies daar was. En hij was die oceaan overgestoken. Zonder uh, navigatiemiddelen, had alleen een klein patsen in een dus kompasje met zo'n zo droge naald erin. Nou, wat een bizar verhaal. Ja. En een radio-richting Nou, op een gegeven moment had hij een, een radio gepeld. Er uh, was muziek van Brazilië op. Toen dacht hij, nou, ik zit een beetje te zuidelijk, laat ik maar wat noordelijk bijsturen. En zo was hij aan de overkant van die oceaan gekomen. En zo zichzagend tussen de Zuid-Amerikaanse kust en Curaçao-Bonaire... was hij gewoon bij mijn baai daar aankomen varen. En hij legde aan in die baai en, en nou, ik ging daarheen en we elkaar. En toen stond op de neus van elk van die twee rompen... daar stonden twee van die leeuwenpootjes van de dressoir. Hoe kwam die daar dan aan? Ja, dat, dat was voor in de loop van de tijd in de loods terechtgekomen... waar hij ook uh, die boot aan het bouwen was... En de dingen waren natuurlijk helemaal, helemaal op, want wij hadden daar als kinderen in een heel groot gezin daar jarenlang zo mee gespeeld. En, en zo ergens was dat, was dat afstand in zo'n zo loods geëindigd. En toen had hij die leeuwenpootjes eraf gehaald en als, als boulders uh, voor de, voor de landslasten van de boot op de, op de beide boeren gezet. En zo'n leeuwenpootje heeft een soort houten bol uh, in zijn hand. En de ene was dan rood geverfd en de andere was, was schoen was geverfd, stuurboord en bakboord. Ik denk nou, dit meubel heeft zijn, heeft zijn waarde gehad, het heeft zijn leven gehad. Ja, geweldig. Het ja. is bijna te onvoorstelbaar om waar te zijn, het verhaal. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat iemand zo, zo vaart en zo, zo'n ja? stemming vindt en zo precies bij jou aankomt. En dat heeft hij daarna nog, nog, nog 15 jaar volgehouden en uh, alle oceanen van de wereld met die twee leeuwenpootjes bezeild. Echt waar, joh. Ja. Dat ja. ding was toch aardig ja. zeewaardig, bleek. Ja, dat was een degelijke kast. Ja, ja dat blijkbaar weer. Nou, mooi verhaal. Heb jij zelf echt je veel waarde aan wat je in je huis hebt staan, Hans? Nee, ik heb hetzelfde als mijn moeder daarvan gekregen. Het is, het is, het is leuk en aardig. Maar als het morgen weggaat, dan gaat het weg. Ja. Uh, ik heb destijds een, een kostbare set van mijn uh, andere grote ouders meegekregen. Die had ik als student op mijn kamer staan. En toen op een gegeven moment ging ik verhuizen. En toen zette ik het ergens neer en uh, tijdelijk even. En toen zei een vriend van mij, die is helaas voor overleden, Jan de Vries. Wij droegen dat het huis binnen en hij zei, ach, de decorstukken van het leven. Kijk. Mooi, toch? Ja, dus dat zijn meubelen. Ja. En, en die waarden daaromheen en dat leven daaromheen en wij als mensen daaromheen, dat, ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. En, en... Nou, bijzonder verhaal met de leeuwenkoppen. We vergeten het niet snel. Okay. <laughs> Bedankt. Ja, tot ziens. Fijne nacht. Dag hoor. Annemarie, Anne-Marie, goeienacht. Goeienacht, Glenn. En ik, toen je het zelf over je twee meubelstukken had... ...toen moest ik denken aan de twee meubelstukken die ik ook al... Eh, ...waarvan ik eentje al heb sinds 1977. En dat is een bank en een, en een stoel die ik voor een etentje van iemand eh, over heb kunnen nemen. En de, die komen met de Nederlandse pakketvaartmaatschappij... Uh, zijn die naar Nederland gekomen? Vanuit? Vanuit Indonesië. Zo, dat is een aardrijdje. En, we, en daar, daar moest ik aan denken, omdat uh, Adriaan van Dis in zijn uh, programma's uh, over Indonesië ook met uh, een mevrouw uh, in gesprek was, die het uh, over die Koninklijke Pakketvaartmaatschappij oh, had. Kijk aan. En dat het vroeger een heel belangrijke verbinding was uh, met Nederland. Ja? En, uh, het andere wat ik heb is een uh, kast uit... Maar even uh, nog, Annemarie, die, die bank en stoel, hoe zien ze eruit? Nou, uh, het is uh, van uh, ja, hout wat heel goed kan tegen insecten. En, en tegen allerlei uh, beesten die anders het hout opvreten. Dus uh, het is heel sterk uh, hout ja. en met gaatjesmatten. Want ik kreeg de bank en de stoel gratis. Of voor een etentje. Maar het, als je die gaatjes mat, die moet je per gaatje betalen. <laughs> dat werd uiteindelijk heel duur, maar ik hoef ja, nooit meer weg. Het is toch leuk dat je voor gaatjes moet betalen? Ik ja, <laughs> is nou net dat, geen materiaal. Dat, dat is, uh, ja. Maar altijd... waren dat dan van die rietenmatjes ja. erin? oude ouderwet vakmanschap, wat, wat helemaal niet zoveel mensen meer kunnen. En het andere is is een uh, uh, kast die ik, uh, een adeco -ko kast uit uh, hetzelfde jaar als waar mijn woonboot uit is. Oh, nou. Dus dat, en zo ontzett, prachtig en praktisch. Met hele diepe laden en. Uh, met, met glazen deurtjes waar mijn hele servies en mijn glasservies en allerlei, daar kun je nou, je halve huisraad in kwijt. En, en met hele diepe laden en ook nog prachtig om te zien... en helemaal niet duur geweest. En ik wil het eigenlijk opdragen aan de mevrouw waar ik dat gekocht heb. Ja. Yeah. En die is helaas vorig jaar overleden, maar... Als ik iets zocht voor op mijn woonboot, moest ik eigenlijk in Amsterdam daar altijd eerst heen gaan. Want die snapte precies wat ik zocht. En was ook nog een enorme schat. En ik hoorde helaas uh, pas later dat ze vorig jaar is overleden. Maar uh, het is daarom ook heel dierbaar en een aanwinst voor mijn woonboot. Maar het, het grappige was, of het vervelende eigenlijk, dat die helemaal niet de woonboot kon was groot? Hij, was, hij had een prachtige ronde uitsteeksels. En dus hij moest weer mee terug naar de firma Koster. Toen heeft die meneer hem um, half door moeten zagen. En toen is hij weer teruggekomen. En toen, toen kon hij in elkaar gezet worden en op de woonboot geïnstalleerd. En ja, die, Staat hij te pronken nu? Ja, beide nou. zaken hoeven nooit meer weg, wat mij betreft. Dankjewel Annemarie voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Fijne nacht. Dag hoor. Ja. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben het over uh, meubels bij u in huis, waar u een bijzonder verhaal bij heeft, een bijzondere herinnering aan heeft. En uh, er wordt al volop gebeld en gemaild. Uh, zometeen zal ik wat meerjes doen, maar laat ik eerst even naar het verhaal van Rita gaan luisteren. Rita, goedenacht. Hallo, goedenacht Hylen. Meubeltjes. Ik ga maar breder van zitten, want anders stoort het misschien een... Uh beetje boven, want er kwam straks uh, vertelde zij tegen mij dat ik, uh, of de radio aan. De, ik zei nou nee, misschien klinkt het zo. Dus ik loop even naar beneden. Oh ja, dus dat is goed. Dat nu, uh, mijn collega Lisette heb... heeft dat dan tegen u gezegd. Ja, dus ik, geloof dat, ik hoop dat het goed overkomt. Ja, het gaat hartstikke nou, prima. Ik ga, me niet, hele, ik ga van me niet alles vertellen, want dan zijn we tot, tot morgenochtend en dat kan niet. Zo'n zo bijzonder interieur dan? Nou, ik heb hele oude meubeltjes van uh, mijn uh, ouders. En uh, dat is nog van een, ja, een, uh, een broer van mijn vader, die heeft die meubeltjes zelf met de hand gemaakt. En die zei, ja je ziet nog hier en daar bovenop de armleuningen, ik heb wat van die, van die stoeltjes nog hier staan. Daar zitten de schroeven nog op, het is allemaal begammel, het is eigenlijk niet echt om op te zitten. Want een... Uh... Maar waar heeft u het staan dan? Heeft u het nu meer ter decoratie ik, staan? Uh, ja, we hebben, ik woon op een boerderijtje, dus het uh, past allemaal wel leuk in, uh, in een halletje. En hier in de woonkeuken heb ik wat staan. Maar uh, ik heb ook nog een hele oude rookstoel en daar zit een verhaaltje aan vast. Want uh, dat is in de jaar 81, heeft mijn uh, vader, die ging wandelen met mijn zoontje toen. Die was toen drie jaar, in het weiland waar ze woonden mm -hmm. achter hun huis... En uh, die lag daar in de sloot. En rookstoel. En uh, toen dacht mijn vader, god, dat is wel leuk. Want ze hadden zelfs op die boerderij ook een uh, rookstoel staan. Dus hij nam die rookstoel mee en hebben uh, we een beetje opgeknapt. Ja, er zaten er geen kussens in. Maar ja, daar ben ik wel weer aangekomen van een buurvrouw die uh, hier woonde. Ik woon hier in Hoevelaken. ja. Yeah. Een boerderijtje. En mijn buren hadden nog van die oude rookstoelkussen. Nou, dus Want dat is, is misschien een beetje een stomme vraag. Maar een rookstoel, is dat dan een, een fauteuil? Wat, wat is het? Nou ja, wij noemen het een rookstoel. Dat is zo'n ouderwetse stoel. Ja, inderdaad. Die stond altijd vroeger bij de kachel. Dan ah, bij kijk. de kolenkachel. Om een sigaartje in te roken. En er zitten van die leuningen. En, ja, dat is een, en ik weet niet waarom ze het een rookstoel noemen. Volgens mij, dat weet ik ook niet. Dat hadden ze geloof ik voor vroeger in te roken zeker. Ja nee, daarom vroeg ik me af, maar dat, dat kan heel goed. Goed, vertel ja, verder. Oude, We hebben een beetje een beeld erbij wat het is. Het is een lekkere, relaxed stoel. Ja. Een beetje laag, maar ik zit er nu ook in. Ik heb de kat eruit gejaagd. Ik ben er nu zelf even in gaan zitten. <laughs> en zak je er dan helemaal in weg? Ja, er zitten wel hele zachte kussens met vering zit erin. Maar uh, ja, het is gewoon, een, uh, en dat plaatje wat eronder zit, de, de bodem is van... Uh, nou, wat is het? Triplex, geloof ik. Ja, er zit triplex. En hier en daar zit een klein gaatje van een houtworm. En uh, als mijn broer erover ziet er komt, dan zegt hij, maak ze niet wakker, zegt hij dan. <laughs> ik ken nog een heel leuk, uh, als ik dat mag zeggen, even een gedichtje van een, uh, over een houtworm. Oh, mag natuurlijk, een altijd. Een houtworm zat in een keukenstoel en at, en at een heleboel. En op de stoel zat tante Mien. Zat ha Zij had de houtwarm nooit gezien. Totdat het krikte en krakte. en tante Mien. een kwart voor tien. pardoes door de stoel heen zakt. Hij is leuk. <laughs> Hij is leuk. Ja, maar. Eh, nou ja, ik laat de ander maar weer uh, aan het woord. Want. Uh, anders uh, wat ik zeg, dan zijn we uh, straks nog. Uh, ja, de, de stoel kan niet heen en weer wiegen of zo. Het is, dus, het is nee, gewoon. Stoel, nee, die stoel die kan trouwens wel. Uh, er zit aan de achterkant zitten ijzer en dan kan je hem in allerlei standen kan je hem zetten. Oh kijk. Dat nog wel, maar ja, ik weet, ik weet niet, uh, ja, ik heb geen plaatje, dus uh, daarvan. Nee. En, uh, en die, die stoeltjes, die houten stoeltjes van de, de broer van je vader? Die houten stoeltjes, ja. Ik heb hier in de gang staan. Laat ze even, even horen. Er een tafeltje bij en er zijn twee uh, losse stoelen en de clubjes heb ik hier in de woonkeuken uh, staan. Ja, de clubjes, ik weet niet hoe je dat noemt eigenlijk. Dat, dat is aan de achterkant zijn die uh, opengewerkt met zo'n uh, motiefje. Geen hartje, maar een ander figuurtje zit daarin. Oké. Okay. En, en klopt er eens even op? Maar het is wel allemaal een eikenhout? Klopt er eens op? Kijk. <lacht> klinkt wel stevig, toch? Hmm? Klinkt stevig. Ja, en ik en, Oh god, hier de botervloot. En dit is, uh, nou Oosterwijk heet dat geloof ik, mijn uh, eikentafel. Dit is nog van ons toen we getrouwd zijn. Uh, dus dat is inmiddels ook al 36 jaar oud. Oh, dat is heel oud. En heel stevig. Zo'n ja, zo massieve eikhouten ja, dat, ding. Dat, dat, dat, dat eikhout, het echte boeren is het allemaal, hè, wat ik dan heb. Ja, en we hebben ja. vorige uur geleerd dat dat dan ook weer provincieafhankelijk is. Hè, als het echt oud is. Hmm. Ja, per provincie zagen tafels en banken en, en kasten er heel anders uit. Maar dat is misschien ja, ja. iets om u een keer in te verdiepen nog. Oh. Ja? Oh. Nou, even, okay, als, u ja. Nou, als u zich nou via de site moet u even de, de podcast uh, daarvoor aanmelden. Dan kunt u het gesprek van vorige uur terugluisteren met een anti okay. En die ja, ging al die verschillen ik. uitleggen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, leuk. Dat doe ik. Oké. Okay. Succes verder. Bedankt. Tot Dag. Zien. Dag Jelen. Dag. Paul, goeienacht. Hebben we Paul aan de telefoon, als het goed is. Even kijken. 08... Ja, kijk, ik hoor je. Ben je ja, er? Ik, ben, ik, ik heet geen Paul. Oh, je heet geen Paul. Ben ik nee, heel ik, benieuwd wat wel je ik naam is. Heet Hans, uh, Hans. Kieler. Hans, nou nee. okay. ja. Hans, Paul. Maakt niet uit. Nee, Maak Hans. Maakt niet uit. De, de aanleiding van de TV af. Ja. Um, en uh, dat jij naar nou leuke verhalen wil luisteren. Ik hoop dat het een leuk verhaal is. Nee, ik ben benieuwd met welk meubelstukje op de proppen komt... Ja, eind jaren tachtig was ik uh, vaak in Afghanistan. Ja. En uh, dan verbleef ik bij uh, stammen. En die stammen die woonden in tenten. En in die tenten, dat was altijd het grootste tent, dat was de, de stammenleder, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dan deed ik zaken en uh, vaak waren die mensen zo gelukkig uh, dat ze zeiden van kies maar wat uit. Maar wat hadden ze dan in die tenten staan? Zonden daar wel meubels in? Ja, daar stonden meubels in. Oké. Okay. En uh, kies maar wat uit. Dus uh, er stond op een sp spuugwelijke stoel. <laughs> en uh, er stond nog wat. En uh, ik denk van ja, dat, dat ding is zo lelijk. Ik neem dat mee. Maar beschrijf hem eens. Wat is er uh, lelijk aan? Ja, het is een, uh, het is een uh, stoel met een, uh, met een rug. Uh, dek van uh, rond schild. Van, sorry? Van, nee, uh, dus uh, waar je met je rug tegenaan zit is een rond schil. Ja. En uh, dat hangt in de touwtjes. Oké, okay. dus er zit geen hout aan verder. Ja, ja, ja. Het is gewoon wel. een stoel met vier pootjes. Maar uh, dat, dat, nou ja. Dus ik heb dat ding meegenomen naar Europa. En uh, dat heb ik thuis eens laten taxeren. Ja. Ben ik naar uh, Parijs uh, gegaan met foto's ervan. En wat blijkt nou? Je kent waarschijnlijk wel uh, de naam uh, Bugatti. Ja? Nou, de broer van Bugatti. Van de die, auto's. Die, die, die auto's maakt. Ja? De broer daarvan die was meubelmaker. Ja. En wat ik dus mee naar huis nam was een echte Bugatti. <laughs> dat weet je niet. Ja, en uh, hij is nu verzekerd voor 150.000 euro. Oh, echt zoveel? Ja. Jeetje. Nou, ik dacht dat dat wel een leuk verhaal was. Zouden die Afghanen dat geweten hebben? Denk het niet. Uh, nou, ik denk het niet, want hij zegt van. zoek nog wat uit, joh. Ik zeg nou, uh, ja, wat staat er bij de open aard? Uh, uh, er stond een open aard setje met een borstel en, uh, en een pook. En dat was pikzwart. Ja. Ik zeg van, nou, dat vind ik ook wel leuk om mee te nemen. Dus uh, dat heb ik thuis ook laten onderzoeken. Dat bleek puur goud te zijn. <laughs> onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar, ja. ja. Hoe dus, uh, hoeveel heb je dat verzekerd? Uh, voor 33.000 euro. Ja. Zo. Nou, ik zou ja. me niet vertellen waar je woont dan. Dat is, uh... Nee, dat gaan we niet vertellen. Nee, dat zou ik maar niet doen. <laughs> maar ik zit me dan wel af te vragen hoe zo'n Bugatti dan in een tent in Afghanistan terecht is gekomen. Ja, sla je me dood. Ik heb geen idee. Nee, want nee, dat maakt maar, het uh, toch wel ik erg denk, wonderlijk. Je, je kan het op internet kan je het vinden. Er zijn er vier van in de wereld, van die stoelen. Echt waar? Ja. Als je dus op stoeltje en, of stoel en Bugatti of zo dan googelt ja, het doen, ja, ja. je dan? als je, als je kijkt naar uh, Bugatti Chairs. Ja? Uh, dan uh, op een zeker moment kom je hem tegen. Oké, okay. hangt uh, ja, ik, uh, een Rondschild aan touwtjes vast, hè, zei je. Ja, zo'n rondschild. Ja. In je rug. En dan hand aan, touwtjes. En dan hand aan touwtjes. Nou, ik ga even, gaan wij even naar muziek luisteren. en Dan zoek ik hem even op op internet <laughs> of we hem uh, kunnen vinden. Oh, sterker nog. Nou, mijn collega heeft het al gevonden. Ja. ja het grappig zie je om hem? te zien. Ja, ik zie hem. En aan de, op het, zit onder, het zitvlak, zeg maar, hangen ook nog touwtjes. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, geweldig. Nou, vond je het een leuk, verhaal? Ja, ik vond het prachtig. Oké. Okay. En dan zeg je nu: het was allemaal verzonnen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb dat ding hier staan, dus... Uh... <laughs> daar ga ik ook van uit. Bedankt, Hans, voor het bellen. Oké, okay, prima. Ik... Ga er nog oh. even lekker op zitten. Nee, dat doe ik niet. Durf je daar eigenlijk? Of ben je er nou heel erg zuinig op omdat het ding zo veel waard is? Ja, hij staat in de hoek en... Uh... Niemand mag eraan komen? Nee, nee, nee, nee. Ja, zie je. Dat is dan wel weer het nadeel, hè? Je kan er niet ja. echt, echt in die zin van genieten. Maar hij is ook te koop, hè? Het is een crisis. Dus, uh... Oh, kijk, daar gaan we al. Nou, mensen kunnen me opzoeken <laughs> op internet, dus... Uh... <laughs> Ze weten het. Hey, Goeienacht. Oké, okay, hetzelfde. Dag hoor. Ja. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze al door haar haar zit te draaien als ze prut. Dan lek je alles goed. Dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zonne, Als ze lacht. Een joen maar niet is een goede was, Als ze script van een verzaten. En ze houdt je even vast. Dan lekker alles goed. Dan lekker alles mooi. De Van you. Dan, dan lek je alles goed.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 alles goed, lekker alles mooi, de We wereld. Willen... Daniel Lohuis met De Wereld in de Zinnen. Bijzondere verhalen bij meubels die bij u in huis staan. Daar hebben we het vannacht over. En er wordt volop gemaild. Uh, Ellie, die Ellie Theo, die wilde sowieso nog even over die rookstoel waar we natuurlijk eerder over hadden. Van wat is dat nou precies? Ze zegt, het was echt bestemd inderdaad voor de heren om een sigaar en zo in te kunnen roken. Er zat een mechanisme in waardoor die stoel lui in een stand naar achteren gezet kon worden. Dat was ook een lage stoel. En vaak zat er een bijpassend tafeltje aan. Uh, en daar kon je dan de tabakspot, de lucifer, dooshouder, asbak, sigaretten, doos en alles opzetten. Kortom, alles paste bij elkaar als een setje. Kijk. Dan weten we dat ook weer. En ze had zelf heeft Ellie nog een prachtige bruin-oranje stoel... met een soort van oren om lekker je hoofd tegenaan te leggen... als je in slaap dreigt te vallen. En ze schrijft, die stoel heb ik op de kop getikt omdat de oude meubels uit het psychiatrisch ziekenhuis waar ik toen de tijd werkte vervangen moesten worden. De stoel heb ik al 28 jaar en nu de tijd eroverheen gegaan is en alle mode ooit weer terugkomt, lijkt het of die zomaar heel modern is. De stoel roept nog altijd herinneringen op van patiënten uit het ziekenhuis en de tijd dat ik daar met heel veel plezier werkte. Veel verhalen heeft die stoel aangehoord. De stoel en ik zouden er een boek over kunnen schrijven. Zelf maak ik en mijn stoel nu weer nieuwe verhalen van lol, van pijn, kortom van het leven. Kijk. Mooi verhaal. Joyce mailt nog niet zozeer over meubels... maar wel over een erfenis van haar moeder. Zegt een paar uh, oude handschoenen die ze van haar moeder heeft gekregen. Witte leren handschoenen. En misschien gek, maar zegt ze dat is waardevol. Ze zijn ook nog steeds spierwit, dat leer, na al die jaren. En ze poetsen nog steeds iedere week. En dat maakt het dus voor haar bijzonder. Vincent, goeienacht. Goeienacht, Helene. Vertel, bijzondere meubels... Ja, het gaat over meubels. Nou, niet over meubels, maar over het gereedschap om ze te maken. En wij maken daar dan weliswaar geen meubels van, maar trappen. Jij bent zelf ja dus geen trappenmaker dan? Geen meubelmaker, maar trappenmaker? Ik ben een, eigenlijk een trappenmaker, ja. En dan uh, gespecialiseerd in, in, in 17e-eeuwse trappen. Oh. En het is... Wat is er specifiek aan een 17e-eeuwse trap? Ja, dat is de, de, de, de top van, van de Nederlandse trappenbouwkunst in Europa. Zelfs toen Parijs eigenlijk nog maar een kleine stad was. En Amsterdam veel belangrijker. Uh, ja, toen heeft Amsterdam een geweldige boom gemaakt... op het gebied van bouwkunst. Maar ook dus van de trappenbouwkunst. Maar... Ook dus van de mensen die die dingen maakten en ook de gereedschapmakers. Want wat, wat is er uh, bijzonder aan het gereedschap? Nou ja, uh, schaven en dergelijke dingen hè, die men in die tijd daarvoor gebruikte. En ik gebruik nog steeds, en ik heb het nu in mijn handen, uh, het is een schaafje van 11 centimeter lang. ja. Maar dat is al, ja, dat is 400 jaar oud. Echt waar. En het snijdt als een speer. En ik heb nog meer van dat soort spulletjes. Heb je niet wat hout bij de hand, dat je het even kan schaven? Huh? Heb je niet wat hout bij de hand, om even wat te schaven? Nee, ja, nee, je bedoelt om dat even op internet te zetten en... De... Nee, gewoon nu even te laten horen... Nee, nee, dat nou weer niet. Dat kan dat weer niet. Ja, dan moet ik uh, mijn tafel uh, gaan aanschaven, maar dat, dat. Dat is een beetje zonde misschien. <laughs> Ook niet. Dat niet. Niet. <laughs> maar, maar hoe nou, kom je aan het, 400 jaar het, oud gereedschap? Het, het, het, het, het, gereedschap, het oude gereedschap. Hè? Ik bedoel, je bent dus bezig met een, een, een, een, een, een, ja, gewoon, gewoon hele de klassieke vormen. Mm -hmm. hè? Maar ook om het gereedschap uit die tijd te gebruiken, is iets bijzonders. Ja? Want je, ja, laat ik zeggen, je, je, je treedt daarmee ook in, in, in de voetsporen van, van degenen die die dingen gemaakt hebben, met dit soort gereedschap. Maar hoe kom jij eraan? Ja, god, dat, dat, dat, Zoeken. Komt, dat was nou op zo'n zo. zo. Oké. Okay. He, dus en, en, en, en, en schaven hebben op de voorkant initialen staan. He, er staan letters op van de schavenmaker, want het is al heel oud dat men dat deed. Dus je kunt heel het schaafje wat ik nu in mijn hand heb, dat is gemaakt door een schavenmaker die in Amsterdam in 16 zoveel woonde in de Utrechtse straat. Geweldig. Dat, dat kan vrij heel nauwkeurig getraceerd worden. En het is een, een staalsoort die ook eh, des te. Oude muk, zou ik maar zeggen. Uh -huh. Maar wel. Heel stevig muk. Heel hoogwaardig. Ja. Hè? Ik bedoel, dat koop jij nu niet meer. Of dat, dat, dat, dat, dat, dat... Maar jij zoekt het gewoon op waar je het kan vinden en dan ga je langs om het te halen. Oh, nee, nee, de, Maar je hebt nu gewoon alles in huis. Een familie, hè? Dus, ja, ja. Nee, de, ik, ik zoek Ik kijk er wel naar. Als je dus, uh, ja, op, uh, hoe zeg je dat, trommelmarkt en dat soort dingen. Ja. Hè, daar heb je natuurlijk dat wel een beetje een neus voor. Maar het gaat vooral om de emotie. En het grappige is dat ik pas twee jaar geleden toen, toen ik ging vroeg van huis af naar mijn werk. En ik loop uh, gewoon uh, 100 meter naar, naar, naar mijn auto, zou ik maar zeggen. En ik denk, wat ligt daar nou op die vuilnisbak? En daar ligt een een booromslag. Met een, een, een, een kuikenboor. Ik denk dat... Nou, dat is zeker een grapje geweest of zo... van iemand die dat heeft nagemaakt. Hè. Want dat is ook een heel oud ding. Dat was een stokoud ding. Een stokoud ding van... ook, ik denk, 300 jaar oud. En iemand had het gewoon... bovenop de vuilnisbak gelegd. Zo van, ja, misschien is het wat voor iemand... die het interessant vindt of ja. zo... Of en, en, en dat soort rare dingen. Dus die heb je meegenomen? Uiteraard. Ja. En, nou. Maar het is met name de... Uh, op het moment dat je dingen dus nu nieuw maakt... Hè, dus naar 19e, 18e, 17e eerst model... Met die oude gereedschappen. Want iedereen denkt tegenwoordig machinaal en dan moet... Computer gestuurd en al. Uh, want iedereen denkt altijd: alles. dat niet meer, niets meer met de hand gemaakt kan worden. Maar dat doe jij en, dus wel. Dat doen wij wel ja. bij het Amsterdam Strappadelier. Ja. En dit is dus. die emotie. Het is duidelijk. Dus hebt als je dus iets in je handen hebt. waarvan je denkt. Er heeft iemand Godverdomme al 400 jaar lang is dat gebruikt geweest? Ja. En het schaaft nog steeds. En Vincent, dank je wel. Mooi, bedankt. En dat is het mooie. En succes ja, met de trappen maken. Dank je wel. Dag hoor. We hebben het over die, uh, die rookstoel. Daar, daar komen veel uh, reacties op. Uh, het blijkt ook dat die niet alleen bekend staat onder de term rookstoel, maar ook onder de naam Liberty-stoel. Dus als je daarop inderdaad zoekt op internet... dan krijg je dezelfde soort afbeeldingen. Dus uh, kijk, ik word steeds wat wijzer met zo'n Kazeluna-uitzending. Is nooit verkeerd natuurlijk. We gaan naar het verhaal van Piet. Goeienacht. Goeienacht. Vertel. Gaat het ik over een, een kast, een bed, een stoel? Waar gaan we het over hebben? Het gaat over een kast. Een kast. Het is uh, zo'n uh, 17 jaar geleden gingen wij met twee kleine kindjes verhuizen... van een uh, klein fletje naar een groot huis... Ja. En uh, nou ja, we hadden te weinig meubels. En een collega van mij die wist dat. En uh, haar opaatje ging verhuizen van zijn huisje naar een verzorgingshuis. En ze zei van nou ja, hij heeft nog een oude bruine kledingkast staan. Uh, heb je daar belangstelling voor? Mm -hmm. En ik stelde me dat zo voor als zo'n oude bruinzeelkast. Want daar stond ons toen, toenmalig fletje ook mee vol. En ik had zoiets van nou ja, alles is beter dan... Lege kamers, dus nou ja, graag. Doe maar. Doe maar. En in ruil voor die kast uh, hielp ik uh, haar dan op een zaterdag mee... om het huisje van haar opa dan verder leeg te maken. En uh, toen kwamen we in dat huisje bij die kast. En ik was al langs die kast gelopen... Uh, ervan uitgaand dat het, dat het niet die kast was. Want het was geen oude, lelijke kast, Maar dat was de kast wel. En dat bleek dus een prachtige, eikenhouten... ...kasten zijn met drie geslepen spiegels erin. Oh. Met uh, nou ja, aan de weerskant een deurtje, nog een deur die verder open kan. En dat is dus nu tot op heden eigenlijk het mooiste meubelstuk... ...wat ik in mijn hele huis heb uh, gedaan. <laughs> <Ja>. <laughs> de rest is allemaal tweedehands of oud of 17 goedkomen. jaar lang staat hij er al? Nou ja, 17 jaar. He? Ja. We hebben mee verhuisd van ons uh, nog, ja, ...toen we uit dat vlekje gingen, want daar was geen plek voor... Naar uh, ons nieuwe huis destijds. En daar wonen we nu nog steeds. En wat heb je erin staan? Mijn kleding. De kleding. Oh, het is echt een kledingkast. Elkaar, er zit, ja, het is een kledingkast. En dan met de spiegels erbij. Helemaal goed. Met die spiegels erbij, ja. Heb je hem je ooit laten taxeren? Nee, nee. Nee, ik weet niet of hij waardevol is. Maar ik vind hem heel erg mooi. Want nou ja, de Bruinzeelkast is van de triplex gemaakt. Ja. En dit is gewoon echt een mooi. Het is even ander, ander werk, dit hè? Gewoon dus ja, net zeggen. Dat maakt hem al heel erg mooi. Niet te vergelijken, inderdaad. Nee. Nou, leuk. Dank je wel voor het verhaal. Ja, graag gedaan. En een fijne Dag. nacht lees nog even wat mailtjes voor. Iemand uh, heeft gemaild over speelgoed, oud speelgoed, wat hij is gaan verzamelen. Het is begonnen doordat mijn eigen moeder het speelgoed van mij vroeger altijd bewaard heeft. Ik heb zelfs nog oude porseleinen speelgoedserviesjes waar zij vroeger mee speelde. Schrijf mijn moeder is 71 en ik ben 51. En het is dus nog niet echt antiek, maar het heeft een enorme sentimentele waarde. Zeker omdat we samen nog kunnen genieten wanneer wij onze eigen verhalen van het spelen van vroeger weer ophalen. Alles staat bij mij uitgebreid uitgestald. Goed van Lis uit Dordrecht. En ook nog een mailtje uit Portugal gekregen van Peter, Peter Rijsdijk. Zolang ik weet dat ik besta, was die al. Een gewone. Recht rechte aanboekenkast aan, boerenkast, twee meter lang, één meter hoog, dertig centimeter diep. De kast stond in de voorkamer in ons huis aan de Rotten, Terbreggen in Rotterdam. En na een verbouwing kwam de kast op mijn zolderkamertje te staan. En later, nadat mijn ouders verhuisd waren naar een verzorgingsflat in Schiebroek, ging het meubelstuk naar ons huis in het Oude Noorden in Rotterdam en daarna naar ons volgende huis in Kralingen. Nadat we verhuisden naar Portugal, verdween de kast naar een kelder, bij onze dochter in Capelle. En daar vond ik het terug, dik onder de schimmel. Speciaal voor de kast ben ik met de auto naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk een soort reddingsactie op touw gezet. Hij zegt, uh, en hier heb ik de kast opgeknapt, gelakt, gepoetst... en een mooie plek in het huis gegeven. Met onder andere de trouwbijbel van mijn ouders erin. En op de achterkant van de kast had mijn vader zijn handtekening gezet. J. Rijsdijk, Schiebroek, september 1941. Bijzondere verhalen over meubels. En ik heb er al een hoop gehoord van leeuwenkoppen die op een katamaran zijn gezet. Die oorspronkelijk van een kast kwamen van opa. Uh, tot aan, uh, wat hebben we nog meer, Anton Pieck. Voorstudies die heel veel geld waard bleken te zijn. De rookstoel die op een boerderij staat van Rita. Die van de broer van haar vader is geweest. En ik ben benieuwd waar Henk nu mee gaat komen. goedenacht Ik bel helemaal niet over antiek. Oh, maar dat hoeft ook niet. Het gaat mag om meubels. Wel? Mag dat wel? Ja, het mag vooruit. Het was 1990. Het ja, klinkt als een sprookje. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen, Henk. In de zomer. Het was ja. bloedheet. En ik dacht, ik ga eens een... Ik heb nog een hoek over in mijn flat. Daar ga ik zelf eens een soort leeshoek van maken. Met vooral twee hele grote dikke grenenplanken. Ik vind dat heel mooi oud. Stevig oud. Ja. En warm, om te zien. Maar om het een beetje krasvrij te maken, dacht ik moet het heel goed lakken. Ja. En daar kocht ik dus een enorme grote bus kostbare jachtlak voor. Dat is schuren, verdund lakken, nog een keer schuren, nog een keer lakken, nog een keer schuren, nog een keer, keer lakken. Ik moet er even bij zeggen, ik ben een enorme perfectionist bij het neurotisch af. En dat alles in de brandende zon. En... Het droogt wel lekker snel in ieder geval, dat scheelt. Ja, het droogde veel ja. te snel, dat was het probleem. Dus ik moest steeds verder verdunnen. Op een gegeven moment dacht ik, nou doe ik de dekmaag toch op. Dat had ik heel precies gedaan. En met het moment dat ik daar heel tevreden aan sta te kijken. komt de kater van mijn buurvrouw eens even polshoog te nemen. En die banjelt zo daar over die kletsnatte jachtlaak heen. Nadat ik hem uitgevoeterd had. en hij weer weggegaan was, enigszins beledigd. Ja. dacht ik, ik vind het eigenlijk heel artistiek. Maar je ziet dus allemaal kattenpootjes op die kast. Ik dacht, het is schitterend. Ik vind het een geweldig mooi gezicht. Dus de laatste laag die ik er later, een dag later, overgelakt heb... heb ik gewoon die kattenpoot laten zitten. <laughs> en die kater is in 1999 naar de, de eeuwige jachtvelden gegaan. Maar ik heb <laughs> ze <'n> voetafdrukken nog. <laughs> dus de buurvrouw die wil heel graag die boekenplanken hebben. Ja, maar ik wil het niet kwijt. Want nee. die was een beetje een vriend van mij. En ik vind het altijd nog heel leuk... Maar, maar zie je het echt goed? Want had je, ik weet niet, had je een transparante lak of deed je een gekleurde lak erop? Nee, dat was uh, transparant, dat was jachtlak. Maar zie je dan zo goed toch die, die pootjes erin staan? Ja, die pootjes zie je nog een ook dat hij even schrok van dat het plakte. <laughs> er zit nog een klein snoorhaartje ook in waarschijnlijk. Nee, helaas niet. Nou, dat had weer niet. Nee, dan had ik het er ook in hadden zitten. Zeg, en hoeveel boeken staan erop inmiddels? Nee, het is, ja, het, is zijn het is een leeshoek waar je gewoon een krant op kunt leggen. Oh. En er zat nu allerlei, uh, allerlei spullen op, op een telefoon, uh, allerlei dingetjes. En uh, als ik kan dan de krant naar dan ga ik daar nog even zitten rot aan een stoel. En uh, die komt trouwens ook uit Singapore, maar uh, niet uit Indonesië. Maar uh, ik vind dat een reuze leuk idee. Ja, maar maak jij meer zelf? Aan meubels? Of niet? Nou, nu niet meer, maar toen wel. Dat ja? is heel eenvoudig, gewoon een pengat, uh, constructie En je rampt het in elkaar je een goede... Uh, ...lijm hebt en uh, goede verbindingen maakt, is het, dan is het helemaal niet zo moeilijk. Maar ook tafels en dergelijke of alleen die boeken... Ja, ook wel. Heb ik ook wel gedaan, ja. Okay. En alles van genen? Uh, over het algemeen van genen, ja. Dat is makkelijk te verwerken. Ja, dat schijnt wel, hè? Ik heb nu inmiddels uh, vorige uur een beetje een college gekregen. Een eikenhout, dat schijnt heel wat lastiger te snijden te zijn. Dat kan zomaar gaan versplinteren als je dat verkeerd doet. Ja, dat is ook, ook erg duur. Dus, uh, ja. Met uh, diegene kun je nog eens een keer uh, een hartvrijer maken... zonder dat je meneer viert. failliet bent. Maar de eikenhout, uh, mooi eikenhout, is een, een hele dure grap... maar dat ja. vind ik heel mooi, licht eiken. Maar dat, uh, dat, dat staat uh, niet in jouw huis? Nee. Nee, maar wel het, een rotanstoertje uit, wel uh, uit Singapore. Wel eikenhout? heel licht, maar dat heb ik niet zelf gemaakt hebben gekocht. Maar heel even nog, Henk, dat, dat uit? Uh, heb je dat uit Singapore laten overkomen? Of dat, dat het komt gewoon toevallig nee, daar vandaan? Die was een neef van mij die, uh, van mij die voer toen, bij de toenmalige Rotterdamse Lloyd... Ja. Dat is allemaal opgekocht en dat zit nu allemaal in buitenlandse handen. Maar die was de eerste stuurman en die, uh, die kwam wel eens in Singapore. En die, uh, ja, die, uh, die vertelde natuurlijk aan de familie dat je een hele mooie, hele mooie hotland stoelen kon kopen. Nou, mijn ouders hebben een stuk of vijf, zes, zeven of zo uh, meteen van gekocht. En die zijn na hun overlijden over mij en mijn broers verdeeld. Dus ik heb er twee en mijn broers ook. Je zit er nog vaak op? Ik zit nog heel vaak op ja. Ja. Die, die dingen zijn heel sterk. En die zijn gewoon per schip uh, overgekomen? Ja, die zijn van uh, Singapore via Hoek van Holland en Rotterdam aangekomen. Ja. En vanuit die plek uh, uh, naar ons uh, ouderlijk huis uh, uh, uh, verscheept. Dus aanhalingstekens. Ook een bijzonder verhaal. Ja. Uiteindelijk. Nou, bedankt. Ja. Dag. <laughs> Tot ziens. Ja, zie je, het is leuk om zo die verhalen voorbij te horen komen over wat u allemaal in huis heeft staan. Ik denk, als u nou even om u heen kijkt, dat u ook wel zult bedenken van, oh ja, ja dat heb ik ook nog en dat heb ik. En er zit toch wel mooie herinnering aan. Dan gaat het niet om of het nou 10.000 euro's waard is, maar vooral dat er een uh, mooi verhaal en een mooie herinnering aan vastzit. Laten we nog even naar de muziek gaan luisteren. Oh, to break it to you babe but I'm not drowning there's no one here to save Anything. Daarmee is Casaluna voor vannacht bijna ten einde. Zometeen op Radio 1 hier na twee uur nog steeds wakker. Van WNL, gepresenteerd door Bastiaan Nachtegaal en Anne Dion. Veel plezier daarbij. Morgen in Casaluna uh, zit Helco Span hier en hij ontvangt uh, Joost van de Castelen. komiek, columnist van de Standaard. En hij heeft een nieuw boek geschreven en dat heet Massa. En dat schijnt over woede te gaan. Dus ik ben erg benieuwd. Als u meer wilt weten, ga dan even naar de site van Casaluna. Want daar staat al een filmpje van Joost van de Kastelen op. Dus dan kunt u al helemaal in de stemming komen voor morgennacht. Blijf lekker luisteren naar Radio 1. En als u gaat slapen, een goede nacht in ieder geval.